Het weer. Langzamerhand is het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of drie. Morgen is het wisselend bewolkt. In het zuiden valt nog wat regen. Het wordt ongeveer zeven graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM: Verkeersupdate. Er is Swaan bij de ANWB. Flinke problemen zijn er nog altijd rondom de Velsertunnel. De A22 is al geruime tijd in beide richtingen dicht tussen Beverwijk en Velzen. En dat heeft te maken met technische problemen. Het verkeer wordt omgeleid via de Wijkertunnel over de A9. Het veroorzaakt fieders in de wijde omgeving van Beverwijk en Velzen. Op de A9 loopt het verkeer vast vanuit Amstelveen. Tussen Knopend Raasdorp en Knopend Velzen. Nu 12 kilometer met ongeveer een half uur vertraging. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Velzen en Knoopend Rotterdam 3 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. Daar gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Op de A208 Haarlem richting Velze tussen Zandpoort en de A22 2 kilometer met daar ruim 20 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkels Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Dankjewel. Namens het OV en Sieren. Zin in Zandvoort? is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM oud Zandvoort. maar die chef zegt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 Die zie je ook op oude, foto's. Op oude foto's. En daar, uh, nou, daar werd... Uh, nou ja, dat was hun post, uh, om het zo maar te zeggen. En ze hadden geen boten? Nee, nee. De eerste boten, dat heb ik me laten vertellen... die zijn, waren houten fletten. En uh, we hebben ook in de tijd een, een fotoboekje gemaakt. Daar staan nog een paar uh, <laughs> boten in. Er was een motorflet van, van, van een lid. En die, uh, nou, die stelde zijn boot beschikbaar...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 Bij, Tot het bij het leven, ja, en op zijn uh, drukken om het uh, water ja. eruit te krijgen. Maar ja, we wist, toen wisten de mensen niet nee, beter. We de en het niet was meer. al een hele vooruitgang dat er iets was. Ja. En ook heb ik gelezen in oude uh, stukken toen uh, Cor en ik een uh, item maakten over schipbreukelingen of uh, schipbreuken uh, dat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 Okay. <laughs>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 Runnen, om dat zo maar te zeggen, om genoeg te hebben. Toen zijn we uh, nog een tijdje te gast geweest. Ook op woensdag. Uh, bij de Halemse uh, dus een, uh, Mochten we intreden in een. Uh, nou, bij hun waren we dan te gast. En uh, uh, welk tram? Was je met Frederik Hendricks? Uh, uh, Frederikspark, Frederikspark. Frederikspark. Dus toen ging je met de tram? Uh, ook al en ook met de bus. Maar we gingen ook. Want er waren natuurlijk al jongens die wat ouder waren. Die hadden een oud autootje.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 Organisatorische bijeenkomsten. En dan werden die instructeurs allemaal weer geschald. En uh, kijken of er veranderingen waren. Nee, dat stond op een heel uh, plan. En ook de EHBO. En de uh, EHBO. En die hadden we dus in eigen hand. Dat was meneer uh, Arie Loos. Die deed de verbanden. Die kwam uit het Rooie Kruis. of Ja, dat was erg verweven. Hè. Het Rooie Kruis Brigade. Dat was in die tijd uh, erg uh, in elkaar verweven. En... Uh,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 Een voorloper. Ja, ja, je moest een, een, een, en, een ja, bewijs een hebben. Een bewijs mee ja. hebben dat je zoveel lessen gevolgd had. Dat je een verbandje aan kon leggen. Uh, nou ja, de kleine ja, precies. ongeluksjes op het strand. Want anders kon je geen strandwachtexamen doen. Nee, nee, dat doen. Ik moest weet het je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 Wie gaat er mee? Ga ermee, Al naar de zee, naar de, de zee. Dit is de grote dag, het kan niet missen. Wie gaat er mee? Gaat er ermee, Al naar de zee, Ja zet je muts maar op, daar gaan we zwemmen.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 heb gewoon weer zijn eigen draai ja. gevonden en toen ja. was er ook daar de nieuwigheid vanaf. Ja, nee, maar wie toplegs uh, wilde zitten moest dus buiten de post ja. voor op het strand gaan ja, zitten. Ja, op het strand. Goed. Uh, we hoorden net het muziekje over de nieuwjaar, nieuwjaarsduik.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 Het gaat er toch hard om. Ja, het vliegt voorbij. Ja, het kijk, Tom heeft natuurlijk zo'n lange geschiedenis bij de brigade. Hij kan daar uren over vertellen. En wat u nu gehoord heeft zijn alleen de nette verhalen. De, de, oh, dit was de gekuiste versie. Tom, ik dank je heel hartelijk voor Graag gedaan. je komst. Ik vond het een heel gezellig interview. Ik vond het fijn om met je te praten. En...